7 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Er komt in 2015 toch één nieuw pensioenstelsel. Het kabinet was eerder van plan pensioenfondsen te laten kiezen uit twee modellen, maar dat gaat niet door. Staatssecretaris Kleinsma komt met één een, met een set nieuwe spelregels. Die moeten grote schokken voorkomen en de risico's eerlijk over de generaties verdelen. Ook moet het leiden tot stabiele premies. Mensen maken zich zorgen over hun pensioen en daarom wil ik nu al duidelijkheid geven, zegt Kleinsma. PvdA-leider Samsom hoopt dat er voor de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer van volgende week een belastingplan ligt waar voldoende steun voor is bij de oppositie. Sinds gisteren praat minister Dijsselbloem met VVD en PvdA en met verschillende oppositiepartijen over aanpassingen in de kabinetsplannen voor volgend jaar. De PvdA herhaalt dat er weinig mogelijkheden zijn om iets te veranderen aan de 6 miljard aan extra bezuinigingen. Maar volgens Samsom liggen daar ook wensen waarin het kabinet de oppositie wel tegemoet kan komen. Na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland worden drie mijnwerkers vermist. Media melden dat er koolmonoxide is vrijgekomen nadat springstof tot ontploffing was gebracht. Aanvankelijk waren er zeven vermisten, maar vier van hen zijn inmiddels gered. Met de drie anderen is geen contact. De mijn ligt in de deelstaat Turingen, zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Kassel. In Nederland is het op drie na beste land voor ouderen om in te leven... Dat blijkt uit een index van ouderenorganisatie Help Age International en de Verenigde Naties. Ouderen in Zweden zijn het beste af, gevolgd door die in Noorwegen en Duitsland. De onderzoekers keken onder meer naar inkomen, gezondheid, werk- en opleidingskansen en de inrichting van de leefomgeving. Afghanistan staat op de 91ste en laatste plek. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen overdag opnieuw vrij zonnig. Het wordt 14 tot 16 graden. Bij een stevige oosten tot zuidoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ah, nog een tiental files. De afsluitdijk is richting Friesland nog dicht door een ernstig ongeluk. En verder is het opvallend druk rond Amsterdam. Dat heeft onder meer te maken met de voetbalwedstrijd van Ajax... straks tegen Milan in de Arena. Op de A1 richting Amsterdam staat daarom 8 kilometer file... tussen Naarden en Muiden-Oost. En op de A2 richting Amsterdam tussen Vinkeveen en het knooppunt Holendrecht 4. Dan de afsluitdijk, de A7, richting Friesland is die dicht. En de Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog minstens een uur dicht blijft.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 Nu 5 nummers voor maar 10 euro. Kijk op 360 magazine.nl. Dit is Radio 1, de NTR. En ja, stof. Mijn dames en heren, goedenavond... Onze gast is een van de beste illustratoren van het land... die in zijn nieuwe boek Dieren zonder honger... een bonte parade van ongewone dieren voorbij laat trekken... als daar zijn gehandicapte marmotten... gekwafeerde papegaaien, verhitte honden... wasbeertjes die niet tegen hun verlies kunnen... en dat is nog maar een greep uit zijn wonderlijke... Dierenrijk. Hier is Paul Vaassen. Uw presentator is Jenny Brouwer. Nou, wat voor huisdieren heb je zelf, Paul? Uh, nou ja, als het, uh, ik neem aan dat ik niet wegkom met uh, naaktslakken in de tuin of uh, anerswormen of uh, hoofdluizen. Als het gaat om huisdieren die we verzorgen, die, die hebben wij niet. Een naakslak is ook niet echt een huisdier, uh, Nou ja, het zijn natuurlijk dieren in en om het huis. Maar mm -hmm. als je, het gaat om de verzorging voor dieren, dat hebben we niet. Maar dat betekent niet dat ze er niet zouden kunnen komen. En is er niemand in dat fijne gezin van jou die dat dan inderdaad wel soms, zou willen? Soms uh, de kinderen. En dan? Wij, uh, nou ja, ze willen soms, dan, dan hebben ze het over een huisdier. Maar een concreet voorstel is er eigenlijk nog niet... En uh, Hoe tot die oud zijn tijd, kind, wacht, maar, ja, ze zijn in de, in, die, in de leeftijd tien en zes. Um, maar het idee dat, uh, dat uh, huisdieren goed zijn uh, om kinderen verantwoordelijkheid bij te brengen, of om ze om te leren gaan met de dood, mm -hmm. want die beesten gaan natuurlijk allemaal dood en vrij snel de mm -hmm. meeste. Dat, uh, dat hangen wij niet zo aan. De dood uh, zit overal. Je hebt geen tegenargument in de deze... Die zou je op de tegel kunnen schrijven. Maar dat is geen tegenargument in elk geval. Daar heb je nog niet over nagedacht. Nee, nee als ze met een goed idee zouden komen... Uh, waarom niet? Uh. En ben je met huisdieren grootgebracht? Dan waarschijnlijk ja, ook niet. Ik de, mijn, mijn broertje, die had, uh, uh, een jonger broertje... die had een en, uh, nou, Ik had zelf ook dieren trouwens... Maar dat woestijnradje, dat, uh, dat, dat is ook dood gegaan. Tenminste, dat zegt hij. Maar later voelde hij zich heel schuldig erover, Omdat hij uh, toch uh, bij nader inzien denkt dat hij het heeft begraven. Nog tijdens uh, zijn winterslaap. Nee. Ja. Die beesten die houden een uh, winterslaap. En hij hield het voor dood. Uh, hij wist dat niet. Nee. En verder had ik uh, pakieten uh, Pakieten? Uh, ja. Als kind? Gaspakieten. Gras, ja, ik had eentje, dat was de André van Duin onder de grasparkieten. Die had een scheve snavel. Dus die pikte steeds de verkeerde zaadjes uit. Nou ja, dat bleek ook zijn dood. Vitamine tekort of weet ik wat. En, uh, en goudvissen. Nou ja, dat is het bekende verhaal van uh, dat je bang bent dat ze toch te weinig voer krijgen. Dus dan geef je iets meer. Mm -hmm. En dat is dan altijd een meer? overdosis. Ja. En dan liggen ze zo op hun rug. En die parkieten, hoe kwamen je daar dan bij? Ja, dat vond ik leuk. Ja, je bedenkt wat. Ja. En wat, er was geen reet aan. Want die beesten die, het leukste was natuurlijk als ze vrij mochten. Mm -hmm. want dat had ik al wel in de gaten. De beesten vinden het leuk om vrij te lopen. En dan het eerste wat ze deden was spastisch naar een gordijnrail uh, grijpen. Daar gaan zitten en uh, tien minuten schijten. En dan moest je het heel snel opruimen. Anders werd dat hard. En dan gaf dat weer vlekjes in het houtwerk. En, uh, die pakieten zijn nog wel teruggekomen hè, in het boekje. Ja, pakieten, Zeker, ja. Paterijtje, Veel eigenlijk. ja. ja. Ja, en, veel vogels. Uh, welke vogel laat zich eigenlijk het moeilijkst tekenen door jou? Uh, nou... Weet je. Heb je er één gewoon overgeslagen van dat vind ik te ingewikkeld? Nee nee, nee, nee, nee. Het is meer dat het vanuit het idee ontstaat. En ja. als het dan, dan zoek ik naar een vogel die me... Ik wist bijvoorbeeld niet uh, van het bestaan van de apenarend. Die kende ik niet. Ik ook niet. Uh, tot ik die in een uh, dierenkwartet tegenkwam. En uh, dat was een bizarre vogel, vond ik, met zo'n pluimpje op zijn hoofd. En uh, het zag er heel koddig uit, dus die heb ik meteen verwerkt. In welke tekening? Weet je dat zo? Nou, het is een man die tegenover een apenarend zit. En die apenarend die kijkt bloedserieus, maar iets loenzend. Uh -huh. En die man die speelt dan het menselijke spelletje. We doen uh, wie het langs elkaar kan aankijken zonder oh, ja. te lachen. Die ja... Goed, meer van dit soort tekeningen. Nu samen in de bundel Dieren zonder honger. Daar spreken we zo dadelijk over. Uh, gisteravond, uh, treurig nieuws, werd bekend... dat uh, de cabaretier Dara Faizi op 25-jarige leeftijd is overleden. Aan een dubbele longontsteking. In maart vorig jaar was hij bij ons te gast in Kunststof om te praten over zijn eerste avondvullende show Gevaarlijke Gedachten. Waar hij trouwens nog steeds mee op toeneen was. En uh, mijn collega Petra Possel sprak toen met hem. En ze hadden het erover dat hij op jonge leeftijd... met zijn moeder uit Afghanistan is gevlucht. Betekent wel dat jij... Uh, uh... Een, een, fors, een fors wat leed voor je kiezen hebt gekregen. Oké, okay, dat hebben we nu vastgesteld. Maar wat. wat, wat, wat dat betekent wat, wat, dat ik me voor kan stellen. dat dat verschrikkelijk ergerniswekkend is. als je dan in een land komt waar iedereen. Uh, zich voornamelijk bezighoudt met de keuze van. IPhones. Nou, uh, ik ga met je mee uh, als het gaat om. Uh, ik, ik kom dan hier naartoe en uh, ik zie. bijvoorbeeld stel je voor, dat is, dat is natuurlijk een generalisering. maar ik zie de, mijn, mijn generatiegenoten, de Nederlandse tak die verveeld om zich heen staren. Uh -huh. En ik zie de andere allochtonen die ook verveeld om zich heen staren... en voornamelijk zeg maar, het MTV-beeld in het hoofd hebben... en, oh. en, en inderdaad uiterlijke schijn, maar dan vaak wat, wat kitscherig uh, eruit zien. Dan kan ik wel geïrriteerd raken van dat je niet het maximale eruit haalt. Want ik ben hierheen gekomen met mijn moeder... en die heeft feitelijk... Ik hou heel veel van mijn moeder, dat zeg ik niet als cliché... Maar dat komt omdat het, een, hele, het is echt een prachtige vrouw, een intelligente prachtige vrouw... die haar hele leven heeft gegeven aan mij. Uh -huh. Dat is uh, best wel, ik vind het nog steeds intens om te beseffen... dat zo'n zo kanjer gewoon alles heeft opgeofferd... zodat ik maar iets kan worden. En wie ben ik dan om daar niet het maximale uit te halen? Al dus cabaretier Dara Faisi, maart. Vorig jaar was hij te gast en op zijn tegel schreef hij... Wanneer we beseffen dat we allemaal gek zijn... verdwijnen de mysteries en is het leven begrijpelijk. Nou, volgens mij is het soms nog heel onbegrijpelijk. Gisteren is hij overleden op 25-jarige leeftijd. Goed, de tegel ligt daar voor jou om beschreven te worden, uh, Paul Faase. En uh, luisteraars kunnen zich mengen in het uh, gesprek. Ik verwacht daar veel van, want als het om dieren gaat, wat zei je net... er was ook een boekhandelaar, Paul Vaassen, die zei... nou, doe er maar twintig, want dieren doen het goed. Ja, dieren uh, die lopen wel. Ja, die lopen wel. Nou ja. Ik zal wel zien. Goed, het nieuws van vandaag. Um, vanochtend in de krant. Jouw Volkskrant, want daar publiceer je onder andere voor. Een uh, verhaal. Of eigenlijk moeten we eerst even naar die foto. Wil jij ja. hem beschrijven? Grote hond. Ja, het is volgens mij inderdaad een enorme hond. Uh, en die krijgt een MRI-scan. Dus die, daar zit een soort van plastic kapje over zijn rug. Met allerlei stekkers. En hij krijgt lucht. Um, een hoop gedoe. ja. En uh, ja, het gaat over een APK voor huisdieren. Ik heb het pas net uh, van je gekregen, want ik had het zelf niet gelezen. Um... Een voorstel om een jaarlijkse medische APK uh, te laten ja, doen? Ja, omdat, omdat dat... te vaak dieren uh, te snel aan kanker overlijden. Uh -huh. Nou is die discussie al langer gaande als het om mensen gaat, hè? Daar moet je fix voor betalen, wil je zo'n jaarlijkse APK. En in dit geval is het voorstel geloof ik... om eh, dieren gewoon sowieso zo'n jaarlijkse APK te laten ondergaan... zonder dat de eigenaar daarvoor hoeft te betalen? Ik geloof het, ja. Ja. Ja. Nou ja. nou ja. In elk geval is de vergelijking daar. En uh, is dit eigenlijk het onderwerp waarover jij al die tekeningen dit hebt gemaakt? Het gaat natuurlijk over ja, in hoeverre ga je en in hoeverre zie je het dier als mens. Mm -hmm. en, uh, natuurlijk gaat je dierenliefde, is je dierenliefde grenzeloos. En terecht, bedoel, ik vind dat dieren alle liefde moeten krijgen van de wereld. Zoals we die ook aan mensen geven. Maar uh, soms zijn er ook wel uh, excessen in die dierenliefde. En... Um, dat kan gaan over de verzorging van dieren. Over, bedoel, je vraagt je soms af... Uh, ik begrijp dat heel goed dat mensen dieren zien als mensen. Want we hebben niks anders dan alles te zien vanuit een menselijk perspectief. Mm -hmm. Dus ja, zullen we die hond ook zien als een uh, levensgezel en een mens... Maar uh, ja, dat kent natuurlijk ook wel terreinen uh, van... Uh, die gaan over uh, massagesalons uh, voor honden, uh, kuuroorden voor honden. Kuuroorden, ja? Ja, die zijn er. Um, mode. Ik bedoel, ja, uh, je vraagt je dan wel af. Uh, natuurlijk, er kan morgen een onderzoek komen... die zegt dat er een test is gedaan onder honden. En dan blijkt dat toch echt de meerderheid van de honden... voor cultuur gaat en niet voor een H&M'tje. Ja. Dan, ja, dan ben ik de eerste die moet erkennen van... Uh, zie je wel, ze houden toch ontzettend van mode. Maar soms vraag je je af of dat ook werkt. Ik, nou, ik weet niet hoe ze denken. Maar terug naar dit nieuws. Hè? Hoe kijk je hier dan naar? Is dit een extremiteit of vind je dat volkomen terecht... dat dieren jaarlijks getest moeten worden met een MRI-scan? Geldt nou, trouwens ja, niet ik... alleen voor honden, ook voor knaagdieren, hè? Ja, ik weet er te weinig uh, uh, vanaf om daar een moreel oordeel over te geven. Dus um, ik begrijp uit het artikel dat honden te laat bij de arts komen... Uh -huh. als ze een knobbeltje hebben. Uh, ja. Omdat hun da baasjes dat knobbeltje niet serieus genoeg Omdat meen. ze dat niet serieus ze nemen. Ze zou kunnen zeggen... Um, ik zou zeggen, naar... trek aan de bel als je een knobbeltje ja. voelt. Ja. Dat ja. lijkt me vroeg genoeg. En zo'n standaard APK... Het is toch geen auto? Nee. Goed, ik dacht dit moet dus Becky naar jouw bekkie zijn toen ik die foto mm. zag. Of is dat nou ook weer niet helemaal mm. het geval? N nou ja, ja, het heeft ermee te maken, zeker. Ja, met de omgang en hoe ver het gaat. Tuurlijk, mm. dat, is, uh, dat is onderdeel van het hele, de hele materie. Want is dit wat jij uh, is dit ook de, de wijze waarop je uh, je tekeningen maakt? Dat je die kranten ja. leest, om je heen kijkt... Uh, ja, ik werk als illustrator en dat heb ik eigenlijk voor dit boek ook gedaan. Dus ik las eigenlijk gedurende het hele proces van een aantal maanden... Uh -huh. las ik af en toe iets uit boeken. Of tijdschriften of uh, krantenartikelen. En dat zette mij soms aan tot een tekening. Heel vaak ook niet hoor. Of heel vaak komt het pas een tijd daarna en dan denk je van... oh, dat is een idee. Maar... Um, uh, het helpt, ja. Net als dat ik eigenlijk in mijn andere werk tot beeld kom, naar aanleiding van het tekst wil gegeven. Ja, nog even voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Je bent dus illustrator, tekenaar, ja. uh, ook wel beeldcolumniste genoemd. Ja, en dat is een uh, de lezers van termen. de VPRO, Vrij Nederland uh, en Volkskrant die kennen jouw uh, werk zeker. Die zullen zeggen: oh, die. En dan moeten ze anders nog maar even kijken naar paulfase.nl. En dan paulfase met een f-dubbel-a en dubbel-s. Zeker. Dan uh, is het Wat werk... Voor het oude werk, uh, het is een beetje gedateerd. Ja, website. Ja, oude werk, daar staan die dieren nee, niet op. Niet. Maar goed, dan hebben ze weet, dus wel weer... Oh ja, die zullen ze dan zeggen. En dat woord uh, beeldcolumnist... Nou, dat is een beetje een gemankeerde term. Omdat het natuurlijk ja, een column is textueel en een beeldkolom is beeld. Dus dat is ooit bedacht. Door jou Volk, of door al, nee, iemand nee, anders? door mij. Ik weet niet wie het was. Maar het is ontstaan jaren geleden om een onderscheid te maken. Het is wel zo dat ik in de begintijd dacht van... Uh, toen ik een pagina kreeg waarin ik carte blanche uh, mijn gang kon gaan. Uh, dat ik dacht van ja, ik wil niet dat, het, dat ik vastgebind wordt op een cartoon of op een grap. Dus ik wil ook andere dingen doen. Dus ja. ik wil ook fotoseries kunnen plaatsen. Of, uh, daar is toen een beetje dat idee van: oh ja, het is geen tekening. Dat was toen je beeld. voor Carp werkte, dat geloof ik. Carp, ja. het, het eerste. Uh, en daarna Volkswagen Magazine, uh, wekelijks. Uh, dus het is, uh, het is een beeldcolumn. Hij vertelt iets vanuit zijn gedachten over wat hij ziet en wat hij hoort. Ja, en als er tekst bij komt, dan kom je natuurlijk in de richting ook van een column. Ja, zeker. En die zit er heel vaak bij. Ja, in jouw geval. In mijn geval. Waarom ja. eigenlijk? Ja, het is gebleken dat dat voor mij een goede uitdrukkingsvorm is. Omdat je daar vaak um, dubbele lagen en nuances kunt aanbrengen in mm -hmm. de tekst. En, uh, en, en ik, kan ik kan natuurlijk niet zo waanzinnig goed tekenen, vind ik. Dus ik heb die tekst soms ook wel nodig. Ja, dat heb je vaker gezegd, dat je niet zo goed kan tekenen. Nee, maar, maar, maar dat is ook zo. Wie heeft jou dat wijsgemaakt? Uh, dat klinkt als flauwekul voor ja. anderen die dat horen, maar mm -hmm. ik vind dat zelf. Ik, bedoel, ik teken ook heel veel na van foto's of ik trek over. Ja. Trekken over, ja? Ja, maar dat is, heel, dat is nog lastiger dan je denkt. Goed overtrekken. <laughs> <laughs> want je moet precies van dat het weglaten. Van een mooie je Ik laten. heb het idee, en, ja. Ja. Uh, Nee, er was een andere tekenaar die een keer tegen mij zei... Van, Goh, je moet eens dat transparante papier. Dat was voor mij een openbaring. Van dat dikke <laughs> Sindsdien papier. Doe nee, niet anders ik doe het mee. Niet blijf het op dat dikke papier doen. Want daardoor uh, vergeet ik heel veel van wat eronder ligt. En zo kan ik dichter bij mijn eigen werk komen. Door niet alles over te nemen. Dus door te kopiëren... nou ja, net als de hele evolutie werkt. Je kopieert, maar je laat steeds een steekje vallen. Of maar leg eens uit waarom jij jezelf niet zo'n goede tekenaar vindt. Nou, vanwege dat. Ik kan dus niet een, een armpje of een hand... daar heb ik al een behoorlijke moeite mee. Hmm. Dus dat ziet er altijd heel knullig uit en lullig uit. En ik heb dat gaandeweg leren accepteren... als iets wat bij mij hoort en waar ik ook gebruik van kan maken. In welke zin? Nou, het is voor mij een middel om uh, de kraakjes aan de wereld te geven. Dus uh, om niet alles perfect te <lacht> laten uitzien. Ik kan dus niet zo goed tegen virtuositeit. In die zin. Dus ik probeer daar altijd een deuk en een kraak in te geven. En dat kan ik doen door een hele mooie vrouw... nou ja, hè. wat ik ja. dan aan kan ja. aan schoonheid... Uh, te laten voorzien van een kreupelhandje die iets vastpakt. Ja, het is meer uit een soort van gebrek allemaal. Zo zet jij de wereld naar jouw hand. Naar mijn hand. Naar ja. jouw gebrekkige hand. Zo, precies. Kunnen we dan stelen. Zeker, ja. Hm. Even naar uh, dit boek, hè? Ja. Dieren zonder honger. Want uh, het is een net. Deze week komt het, uh, komt het uit. Uh, hoe, want ik, ik heb me laten vertellen dat je eigenlijk zelf een hekel hebt aan themabundels. Uh... Nou ja, uh, er zijn natuurlijk waanzinnig goede themabundels. Maar ik voor mezelf dacht van, ik kan die spanning helemaal niet uh, aan. Er zit dan toch honderd pagina's of zo in zo'n boekje. En uh, hoe maak je dat leuk en divers? Hm. Dus daar... Maar ik dacht van de andere kant, uh, het is ook wel goed om eens vast te pinnen op iets. Doorgaans is het natuurlijk heel vluchtig. Ik krijg een artikel en de volgende week moet ik daar een beeld bij maken. That's it. En dan is het weer afgelopen, afgevinkt. En nu was het... Uh, het ontstond uh, na aanleiding van een artikel wat ik moest maken... of wat ik ook wil, graag wilde maken voor Vrij Nederland. Dierendag vorig jaar. Uh -huh. De strekking was weg met het huisdier. Dus uh, in niet die, dat, dat het beste huisdier wat je eigenlijk kunt houden een, een rat is. Maar die heeft qua aaibaarheid en poezeligheid... staat die natuurlijk laag op de ladder. Ja. Dus uh, mensen hebben over het algemeen poezen en, uh, en honden. Maar de uitkomst... was. Nou is die hond trouwens ook een goed huisdier. Maar dat hebben we pas later begrepen. Omdat ja, ja. Nou ja, er is nu, het onderzoek verlegt zich nu heel erg... We hadden natuurlijk altijd dat we de bonobo zagen... als de missing link en de schakel. Mm -hmm. Maar steeds meer wordt het onderzoek verlegd naar honden. De honden blijken ja, ontzettend goed met ons samen te kunnen. De of honden goed. met ons? Ja, de honden met ons. Dus die wisselwerking. Normaal denken we, verkiezen wij het dier... maar dat is andersom ook gegaan. Het uh, komt van het idee dat uh, die honden niet door ons gedomesticeerd zijn... maar dat de aardigste honden zich steeds meer naar onze gemeenschap hebben begeven en geplukt hebben uit de vuilnis die wij achterlieten. En zo is die hond op aardigheid geselecteerd. Dus dat is een hond... En bij, die... ons, terechtgekomen. En bij ons terechtgekomen. En die wil dolgraag met ons samenwerken. Daarom zie je ook altijd die hulpeloze oogjes natuurlijk bij die hond. Waar ja. oh, jij oh, dan, dan weer dankbaar dan gebruik van maakt. Zeg maar wat ik moet doen, Waar zeg jij dan baas. weer dankbaar ja. gebruik van maakt. Mm -hmm. Je hebt trouwens, eh, ik heb de nieuwe VPRO-gids hier ook eh, voor me liggen. Dierendag, dat vinden wij iets voor kleuters, hè, Peter... En dan moeten we even vertellen hoe, hoe de tekening is hier een radioverslaggever. Uh, Peter, ja, uh, zij wordt geïnterviewd, een mevrouw wordt geïnterviewd bij een Volvo stationcar. En zij krijgt blijkbaar een vraag over Dierendag. En zij uh -huh. zegt, Dierendag, dat vinden we iets voor kleuters, hè Peter? En Peter loopt ondertussen over zo'n hondenplankje de achterbak van de auto in. Ja. En Peter zegt ja, maar wordt meteen de mond gesnoerd door haar. Ja, en dan moet je er ook nog even bij vertellen wat oh. ze in haar handen heeft, toch? Een, honden, een hondenriempje. Ja, Peter is de hond. Ja. Ja. Er en, en zijn een boven... paar tekeningen in het boek die de rollen omdraaien. Ja. Dus daarin is de man vaak, ja. Die Weet dan niet wat dat is. Als ja. een hond, ja, geen. Ik heb er wel idee. over getwijfeld of het niet af en toe een vrouw moest zijn ook. Maar. maar dat heb je tot nu toe nog niet gedaan. Nee, het eigen geslacht is toch. Uh... L ja, makkelijker makkelijke prooi. Ja, hm. ja. Waar zal dat dan aan liggen, denk je? Nou, laten we die kant maar niet opgaan. Oké, okay, dan gaan we eerst even nog een andere kant op. <laughs> um, dus zo is het idee ontstaan. We hebben Vrij Nederland, je kreeg een opdracht. maak een tekening Ik had er een serie bij, uh, voor gemaakt. Ja. dat was in mijn ogen een goed gelukte serie. En dat is, uh, nou ja, mooi meegenomen. Want doorgaans ben je het meest kritische over je eigen werk. En uh, is het zeldzaam dat je echt heel erg tevreden bent. Dus ik dacht, van, nou, dat is een leuk, zeer, leuk onderwerp. Ik vond dieren eigenlijk altijd leuk. Maar ik had ze nooit zo serieus genomen. Uh, Wat dus vond dacht, je dan zo leuk aan dieren? Terwijl je ze niet zo het, he, het, he. het stoïcijnse van dieren. Met name vogels. Die hebben ontzettende onafhankelijkheid. Om je loerd te maken. Ze gaan gewoon hun gang. Ja. ja en ze, ze trekken, trekken zich van niks en niemand aan. Ze zich eigenlijk aan. niet aan je. Ik merk nu dat kraaien in de stad ook. Dat worden ook nieuwe duiven. Die lopen gewoon rustig over een zebrapad. Of te wachten. Terwijl je met je bumper er bijna op zit. Maakt ze niet uit. Dus dat vind ik heel leuk. Die autonomie van die, ja. van die beesten. Maar je had ze voorheen niet als onderwerp gezien? Niet of... echt. Ze waren altijd in de achtergrond aanwezig. Hm. Ze waren er altijd oh, bij. Ja, want dat vond ik wel leuk om er af en toe een hondje in te tekenen. En uh, ze hebben ook iets natuurlijk ontzettend aandoenlijks. En het is uh, met name natuurlijk zo. En daarom kwam ik op dit onderwerp. De mens en de dier. Dat die beesten... Uh, we willen heel graag ze beschouwen als uh, mensen... Uh, die een belangrijk plek in ons gezin en in ons leven innemen. We zien ze als mensen, maar ze zijn het niet. Dat weten we ook eigenlijk wel. Maar ondertussen kopen we koekjes voor ze. waarin Dat zag ik bij een winkel in Amsterdam. Die had hondenkoekjes en daar stond op... Uh, uw hond denkt dat u ze zelf gebakken heeft. Dus we gaan heel ver. Maar ja, goed, er zit ook weer zo'n markt achter, natuurlijk. Mm -hmm. Dat maakt het allemaal heel diffuus. Maar we gaan heel, heel ver. We willen ze alles geven. En tegelijkertijd weten we, we kunnen niet in dat hoofd kruipen van die beesten. Dus we gaan ant antro antropomorfis antropomorfiseren. Hier dan, hier dan vijf minuten over doen. <lacht> Anthropomorfiseren. Ja. We gaan projecteren. Dus zo'n spin die ik getekend heb in het boek, waarvan iemand dan zegt van hij verbaast zich over alles. Terwijl die spin gewoon zijn normale uitdrukking heeft. Dus ja, honden die argwanend kijken, bijvoorbeeld. Dat is pure projectie van ons. Een hond of teleurgesteld, die een, een teleurgestelde hond, vogel. Een, een hond die Henk heet, met een C. <lacht> Henk met een C, c. Ja. Ja, die, ja. Die kwam van mijn uitgever, die, had dat, die was dat tegengekomen. en Dat heb ik uh, dankbaar uh, gebruikt gebruik voor een van, tekening. Van, want waar haal je het allemaal uh, vandaan? Ja, het, het want komt. het gaat maar door. En iedere keer is er weer een lach, een grijn, soms een harde lach... Uh, er zit altijd iets verneinigs in. Mm. Tenminste, dat probeer ik. Mm -hmm. Altijd. Um, dus het is nooit puur de lach of de grap. Er moet een heel slings elementje in zitten. Waardoor je denkt, van, hey, heb ik nou met dat dier te doen of met die mens daarachter. Zoals die man die een, een kikker op zijn uh, erecte lid uh, draagt. Mm -hmm. Maar dat zie je niet. Dat is buiten beeld gehouden. Uh, maar die dan contact probeert te maken met die kikker. Hè? Zo van, hè, wat, uh, dat is een gekke tak. Hè? Har, zegt hij dan? dan. Als ik er nou mee ga wandelen, dan is het een... Ja, je weet het wel. Nou, zo. En dan denk je van, ja, is die kikker nou, zit die kikker nou op een rare tak? Of is die man... Uh, ik denk dat toch ja. het laatste. Ja. Dus um, het is niet altijd zo uh, dat uh, wat, uh, wel, wat ik wel van iemand hoorde dat zo te doen hadden met die beesten. Ik heb ook heel erg te doen met uh, mensen. Ja, nou ja, en het is, het is ook schaamtevol. Ik bedoel, je zit ook te kijken en te denken... oh ja, inderdaad, zo doen wij, toch? De, de, de... Ja, misschien heb ik het ook vooral kunnen maken... omdat ik het als beschouwer zie. Hmm. En niet uh, onderdeel, en zeker niet uh, zelf misschien zo'n... Uh, ik weet het niet, ik denk dat ik namelijk ook ga praten met een beest... als ik hem heb. Dat je hem daarom niet hebt... Ja, nee, dat weet ik niet. Ik zou honden ontzettend leuk vinden. Maar ik zie ook wel op tegen de verzorger En bedoel, als ze nou een beetje konden meehelpen in het huishouden, dan zou ik het toch prima vinden. En ze worden maar, maar niet moet, ouder, nee, geestelijk. al die kleding achter ze opruimen. <laughs> ik, ik heb al kinderen. Maar, maar, maar dat is uh, wat je toch wel... niet alleen in deze tekening... maar ook in al jouw andere werk uh, laat zien. Dat is toch de tijd dat de mensen een spiegel voorgehouden krijgen... en denken van, hé, ja, inderdaad... Zo raar is het. Of zo, dat is het venijnige dat erin zit. Ja, er moet iets van een pijnpuntje in, mm. in zitten. Dat probeer ik altijd wel. Of tenminste, ja, ik probeer het al niet eens meer. Het zit daar blijkbaar gewoon in. Blijkbaar vind ik dat ook uh, dan het leukste. De lach gaat altijd samen met de vernein of met pijn. En wat moet er dan met de kijker gebeuren? Heb je daar een idee over? Eh... Um, de kijker hoeft niet zichzelf te herkennen. Kan ook het kan het. anders herkennen. Maar het is mooi als je door middel van een tekening... een pure gevoelskwestie kunt overbrengen. Mm -hmm. Een gedachte die, ja, die in een foto bijvoorbeeld niet zo makkelijk te geven is. Dat is specifiek voor het tekenen of het tekenen zoals ik het doe. Dat is een, mijn inziens een hele geestelijke bezigheid. Dus uh, ja, ik denk na over een ideetje en dan pas ontstaat het beeld. Nou, het is zeker een, een geestelijke bezigheid. Want je wordt juist vaak gevraagd voor uh, verhalen die moeilijk te, uh, kan, te illustreren zijn. Ja. Of eigenlijk niet, waar, waar geen foto bij kan. Omdat het een precair onderwerp is of een ingewikkeld onderwerp, toch? Ja, dat is wel de situatie soms bij tijdschriften. Er wordt natuurlijk sowieso weinig getekend. En het is toch wel vaak zo, merk je in de praktijk... dat de tekenaar pas gebeld wordt als het fotografisch niet is op te lossen. Daar moet ik meteen bijzeggen natuurlijk... dat er ook hele goede beeldredacteuren uh, zitten... die wel de specifieke kwaliteit van een illustrator weten in te roepen. Uh -huh. En gelukkig mag ik daar heel vaak mee samenwerken. Dus dat is alleen maar heel prettig. Maar ja, het is een feit dat, er, dat het vaak toch geparkeerd wordt voor dat segment. Ja. Dus psychologische onderwerpen heel vaak... Relaties. Relationele, ja. ja, dan moeten we Paul Fase ben. of seks oh, ik een heel dan dankbaar moeten we ook heel erg. Paul want Fase seks heeft namelijk alles. Dit is uh... wacht even, hou deze even zeggen... vast. Want het is uh, half acht, dat betekent verkeersinformatie. Oh. ABB verkeersinformatie: het is nog druk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden staat 8 kilometer file. Dat heeft te maken met de voetbalwedstrijd in de Arena vanavond. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland... tussen Knoop het Gouw en, Nieuwe Kerk en de IJssel 2 kilometer. Op de A28 van Hogeveen naar Assen staat voor Afrit Wingelo 5 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik spreek met illustrator Paul Fase. En we spreken over een boek dat verschijnt deze week. Dieren zonder honger. En op de cover zien we een Dikkie dikachtige kat. Die echt totaal ja, dan lusteloos... Dat hoor ik pas later ook ja? van iemand. Die zei van, ja, het, het is uh, nou ja, evel, een rode kat. <laughs> ja, totaal lusteloos, depressief onderuitgezakt. Ja, tegen weinig. een krappaal Een uh, en tegen, redelijk, een tegen een krappaal en Tegen een krappaal ja. Die boeit hem ook niet meer. Dieren zonder honger. Wanneer is deze ontstaan? Herinner je, je nog het verhaaltje daarachter? Uh, nou, ik had die kat of poes. Uh, die had ik. En dan... Ja, het is eigenlijk gewoon uh, een beetje... Ja, het klinkt als werk. Je, je schuift met titels en met beelden daarbij. En dan ontstaat er een uh, combinatie. Mm. En... Daarvan zeg je dan het werkt of het werkt niet. Ja, en dan rolt er iets uit. Het is niet een soort van heilig moment waardoor dat, <lacht> uh, waardoor dat samenkomt. Maar het is wel een hele dikke kat. En het zegt wel iets. Het is, ik bedoel, een dikke kat is dit en ik hoe jij. Ik vond honger in eerste instantie dan een beetje te. Je probeert altijd in een tekst dan precies dat te doen wat de tekening niet geeft. Dus ik vond het wel iets te dicht bij elkaar. Maar het, het uh, ja, het was. Uh, het was toch wel een pakkende combinatie. Dus dat, uh, dat beest, dat. dat dat sprak mij in ieder geval wel aan. En, en is dit hoe jij uh, het Nederlandse huisdier ziet? En is dit het alomvattende beeld dat jij ervan hebt? Nou, het zegt iets over de verwennerij natuurlijk. Het is, hm. het is natuurlijk zo dat wij... Uh, um, heel veel uitgeven aan specialiteiten voor onze beestjes. Dus we voeden ze met het beste der beste. En um, uh, uh, ja... Ja, dat maakt dat ze soms uh, ook weer obesitas krijgen. En dan weer andere kwaaltjes. Dus mm -hmm. Ik las toevallig vandaag dat uh, vegetarisch voedsel eigenlijk heel goed is. Voor de carnivore huisdier. Alleen moet je er dan weer mee uitkijken. Je moet wel weer aanvullen met bepaalde vitaminepilletjes. Anders krijgen ze dan hun nieren. Ze uh, dus is altijd wel weer een tegenhanger. Maar um, ja, het is t, uh, ja, ver, verwennen. Ja. Ja, Biemans, uh, art director van uh, Volkskrant Magazine... vertelde ons dat jij ook echt onderzoek deed en vroeg van... Uh, zegt die hond van jullie, slaapt die nou eigenlijk ook bij jullie in, in bed? En, en er is een tekening, dat heeft niks met ja, Biemans te maken... die uiteindelijk in het boek terechtkwam, hoop ik dan maar... waarin nou, een vrouw aan, aan de hond vraagt met wie ze in bed ligt. Liet jij nou die scheet? En de hond antwoordt. Dus de hond erkent, Dus de hond verstaat de vrouw. Dat ja. is belangrijk voor ja. de relatie. Er is communicatie. De dus hond die een... mompelt. waf. Ja. Um, ja, ik vind dat wel interessant. Ja, ik, ik kan me daar dus niet zoveel bij voorstellen. Uh, dat honden bij je in bed slapen. Maar, um, dus ik noteer dat als curiositeit in eerste instantie. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik wil niet voor mezelf instaan. Wat er zou gebeuren. Toch vind ik het interessant man. dat iemand die juist niet... Geen huisdieren om zich mm -hmm. heen heeft. Zo zich dat dit dan het onderwerp is wat je uiteindelijk hebt. Ja, maar ik vind ze heel gevonden. erg leuk. Ik vind ze heel erg leuk, maar dat betekent nog niet dat ik ze hoef te hebben. Mm -hmm. Dat is, het nieuwe, dat is het nieuwe kopen, hè? <lacht> niet kopen. is het nieuwe kopen. Ja, dat heb ik ja, begrepen. Dus Ook is, nadat ja. ik de Volkskrant oh ja? Gisteren heb gelezen. Of oh ja? over, over, over vanochtend. Maar, um, nee, ik hoef ze niet te hebben. Want er staat een, een, een, een keerzijde tegenover. Dat is een, een extra zorg. Een extra verzorging. En mm -hmm. een vakantieopvang. En weet niet, met name honden. Kijk, in die zin kun je beter een poes hebben. Maar ja, ik heb dan weer minder met een, met een poes. En ik... Ik geloof al helemaal niet dat... wat uh, geloof ik Midas Dekkers een keer... beweerde dat als je hem opensnijdt... dat er allerlei poëzie in verborgen zit. <lacht> dat zal het zal wel eens meer uitzien. Maar wat heeft het onderwerp... waardoor jij... Uh, er zo door gegrepen bent? Dat, wat... dat, is het, dat is het... het contact wat wij willen. En wat, en we wat, wat eigenlijk we niet, niet krijgen. is. Ja, wat we niet krijgen. Dus uh, We willen het dolgraag. Ik bedoel, ja... Uh, en we doen er heel veel voor, maar we, krijgen niet, we, we komen niet in die hersenpan. We weten niet wat ze denken. Ja, we denken dat we weten wat ze denken, mm -hmm. maar dat weten we natuurlijk niet. En dan kan jij misschien helemaal. Misschien denken ze wel precies zoals wij denken dat ze denken. maar... En dus kan jij dan helemaal losgaan, want jij kan natuurlijk ja, de, als illustrator de beesten alles laten precies. denken. Precies, kijk, als het nou zo zou zijn dat die honden taal zouden hebben. ja, dan, dan kan je dat boekje wegdonderen. Want dan, dan, dan kunnen we met elkaar om de tafel gaan zitten. De hond en ik. Hm. Of het huisdier en ik. Hè? Dan zouden hier twee beesten bij kunnen zitten... met wie we een conversatie hebben. Maar ja, dat uh, heb ik die beesten nog nooit uh, echt zien doen. Toch is dat wat we doen. We praten met die We praten ermee, maar tegen de oren natuurlijk. Ja, dat wil zeggen... Uh, ze verstaan natuurlijk van alles. En honden kunnen met name, geloof ik wel... duizend woorden uit elkaar houden... Mm -hmm. Maar ja, een beetje discussie, dat uh, zit er niet bij. We spraken met uh, twee van je opdrachtgevers. Zowel uh, ja, Biemans van uh, de Volkskrant als um, uh, uh, Vrij Nederland Rosetta Senezen. En uh, uh, beide gaven aan dat ze eigenlijk wel jou wekelijks... een opdracht zouden willen geven. Nou komt het daar in de praktijk misschien ook wel op neer. Maar dat je... Echt gewoon een, een vaste plek krijgt. En in Vrij Nederland en in de Volkskrant. Stel dat dat gaat gebeuren. Ze willen het eigenlijk allebei graag. Zou je dat, uh, is, is dat te doen eigenlijk? Hmm, ongemakkelijk om daarover te praten. Want om, nou ja, het is, het is allemaal nog zo onduidelijk. Mm -hmm. Maar uh, nou, dat ben ik dus ook wel. Dat heb ik ook wel aangegeven. Ben ik soms ook wel een beetje zwabberig in. Omdat ik het nogal uh, een druk vind. Wekelijks. En uh, columns komen niet zomaar naar je toe. En dat doet een tekst voor een illustratie natuurlijk wel. Dus uh -huh. uh, tegelijkertijd vind ik het uh, eervol en leuk ook om het te gaan doen. Maar uh, het kost me in verhouding uh, heel veel tijd. En er zijn ook nog wel andere dingen die op mijn lijstje staan. Dus, uh, ja, maar leuk. als ik in een bepaalde vorm zou kunnen denken... dan, uh -huh. uh, dan, ja, dan is er al uh, veel vereffend. Ja, ja, En die vorm, wat zou dat dan uh, kunnen of moeten zijn? Um, um, ik vind de vorm zoals die een tijd lang nu in de VPRO-gids gestaan heeft... vind ik wel een prettige vorm. voel ik me in ieder geval bij thuis. Dus in ieder geval de vrijheid hebben om te tekenen of te fotograferen... of een combinatie daarvan te Want dat maken. doe je ook, hè? Dat doe ik ook. Uh, dus daarin zou ik maar... Maar goed, voor beide moet het in een soort van eigen wereld terechtkomen. En... Um, uh, ja, het, ja, ik zou het heel leuk vinden als ik daar heel snel uit zou komen. Dan, uh, ja, het lijkt me te gek. Maar ik begrijp het ongemak, want het ongemak ja. is... Uh, ja, want dit is waar je van leeft. En tegelijkertijd zou je dan de druk voelen van... Ja, het gaat ook altijd voor. Dus, dus een, ja, een column, die ga je, <lacht> ga je niet zeggen van... Nou, deze week even niet. Nee. Dus dat gaat door. Maar, uh, dus daarmee moet je soms dan ook weer andere dingen afzeggen. Uh, ook omdat het me niet... Is het, niet, het gaat niet vanzelf. Heel af en toe gaat het vanzelf. Dan schiet er ineens wat naar binnen. Maar doorgaans is het gewoon... Uh, uh, nadenken over iets. En proberen en uitproberen. En honderd verschillende vormen bedenken... voordat er iets doorgaat. Dus... En wat zou je thema dan kunnen zijn? Want je zegt eigenlijk... ik zou het dan in een bepaald raster... of uh, uh, ik weet niet hoe je het net formuleerde. Maar... Ja, een bepaalde vorm, ja... Of een bepaald keurslijf. Je kan niet alle vrijheid nemen, dat is onzin. Dan mm -hmm. heb je niks. Dus uh, het zou, ja, het gaat natuurlijk altijd wel bij mij over dagelijkse, da het dagelijkse leven, het leven van alle dag in en om ons heen. En um, uh, daar zou het zich rondom moeten concentreren. Foxhound ma Magazine heeft daarin een wat andere omwelt dan bijvoorbeeld Vrij Nederland. Wat dan? Wat is het verschil? Uh, het, het, het verschil is dat Foxhound uh, Magazine dan meer nou ja, ik durf het natuurlijk niet helemaal te zeggen... maar uh, lifestyle-achtige dingen mm -hmm. in betrekt... gezin-achtige dingen. Uh, Vrij Nederland zou het gaan om uh, uh, de, het culturele supplement... wat ook hartstikke leuk is. Beide geweldige opdrachten. Zeker, ja, geweldig. Maar een beetje koudwatervrees. En waar zit hem dat dan in? Nou ja, in wat ik je net vertelde. <laughs> ja, maar het verbaast Fuziek. me ook. Want, nee, want het verbaast me ook, omdat je toch, het, het lijkt alsof het allemaal. Ik bedoel, er is nu een hele bundel met al die tekenen. Er liggen hier nog twee bundels. Het, al die opdrachten. Ja. Die, en tegelijkertijd zeggen, ja, maar het is ook. Ja, het is eigenlijk gewoon zwaar, is wat je zegt. Um, ja, het is, ik, vind het, uh, ik vind het ook lastig om tot iets te komen. Het, uh, het komt me niet aanwaaien. En als het dan eenmaal lukt, dan is het heel erg fijn. En mm -hmm. dat, uh, dat gevoel levert het nog in grote mate op. Waardoor mm -hmm. ik er uh, door kan gaan. Maar ik vind het ook heel leuk om me te laten verrassen... door iets wat me aangereikt krijgt. Dat is het. Kijk, kijk Voor iets als een column begin je dus echt from scratch altijd. Nul. En, mm -hmm. en krijg je een illustratieve opdracht... Uh, dan krijg je al iets aangereikt. Ja, precies. Dan is daar gewoon de basis. En ja, dan dat, gaat... dat vind ik heel erg prettig. Dan, ja. Komt er iets op je af al? Uh, er was ook iemand die voorstelde. Ik geloof... Oh ja, we spraken Henk Wildschut. Een goede vriend van je. Mm -hmm. fotograaf. Zat hier vorige week nog. Ja. Ook met dieren in de weer geweest. Door middel van het vrachtproject ja. voor ja. Voedsel eigenlijk. En dus ook met dieren. Ja. En uh, hij zei... Um, ja, Paul Vase zou gewoon... Dat zou hij ook wel willen. Op reportage moeten. En... Uh, Bijvoorbeeld naar een vluchtelingenkamp in Syrië. Ja, nou, Dat vluchtelingen... lijkt me leuk. Nee, dat is toch Nee, maar de, wat ik snap heel goed. Dat heb ik ook wel. Dat heb ik ook wel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje werd op een gestuurd, zeker voor de fotografie. En ik zou het leuk vinden als dat binnen tijdschriften ook vaker Dat soort diverse vormen, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje te benutten. Maar denk je dat wij dat nog aan kunnen? Ik bedoel, nu we zo juist, verwend zijn juist. door die fotografie? Ja, maar de, de, precies. De, de, we zijn weliswaar verwend, maar het heeft ons ook heel lui gemaakt. In die zin. Dat mm -hmm. we krijgen het heel makkelijk voorgeschoteld. En het ziet eruit als de realiteit. En het is nou juist leuk om, daarom is radio ook zo leuk, vanwege het niet weten, vanwege dat wat er nog in je hoofd. Uh -huh. rond spookt. Maar ik probeerde me daar een voorstelling van te maken. Want het is een heel interessante gedachte. Van niet de fotograaf gaat naar dat vluchtelingenkamp... maar Paul Vase sturen we. Uh, je ziet ja. het in de mode, uh, foto uh, uh, nou, In de modewereld lijkt... zie je inderdaad de tekeningen terugkomen. Hè? Sinds een paar jaar. Maar stel, ik bedoel, jij loopt daar rond in dat vluchtelingenkamp. Waar, wat, wat... Ja. Dan Hele... zien wij dus echt iets heel anders dan een foto... Ja, dan gaat het misschien over de, de organisaties die betrokken zijn... en hoe ze hulp geven en op wat voor manier. En dan gaat het over andere aspecten. Hm. Dan gaat het misschien niet over de vluchteling zelf... maar over hoe wij ons ontfermen over. Dus zo zou het kunnen zijn. Ik, zou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan liever eerst eens... op zo'n catwalk uh, een hm. reportage ga maken dan naar Syrië. Hm -hmm. Maar het idee vind ik wel heel erg uh, spannend... En daarin klinkt dus door dat je uh, het commentaar eigenlijk wilt geven. Nou, dat blijkt ook wel. Daarom ben je ook eerder een beeldcolumnist dan een Ja, de observaties. Tekenaar. En daarin zit altijd een eigen commentaar van mezelf. Ja. Waar begon dat eigenlijk mee? Want je, je ging ooit naar Delft om industrieel ontwerper te worden. dat, ja, dat, dat, dat bleek geen goede keus. Toen ging je naar Tilburg, ja. naar de academie. Ja. Dat bleek wel te kloppen. Ja. Maar... Um, hmm. Wat klopt er eigenlijk zo? Hmm. Jeetje. Um, ja, dan moet je even nadenken, Paul. Ja, wat klopt er? Nou ja, de, ja. Het toonde zich als een gelukkige combinatie. Ik kan het niet anders zeggen. Dus ik heb daarin een uitdrukking gevonden. Maar dat betekent niet dat ik, dat ik me zo ontzettende tekenaar voel. Zo, Doe Nee, wat je net al onder... zei. Ja, ik laat het wel graag in beeld zien, mm -hmm. maar ook met tekst. Ik zou me ook nog voor kunnen stellen dat dat textuele gedeelte groter wordt. Het is in ieder geval, ik heb wel op de academie de kracht van de combinatie tussen woord en beeld gevonden. Mm -hmm. Daarvan dacht ik, ja, die twee hebben iets met elkaar wat heel wonderlijk is. Dat is heel bijzonder. Ik bedoel, je kan in die tekst niet weergeven in het beeld en bij elkaar brengen ze je in een andere wereld. Dat vond ik daar uh, heel erg goed aan. En dat dus heb ik... Uh, dat wel opgenomen. Is er eigenlijk een beeld... als je teruggaat naar... Uh, nog weer verder daarvoor... in de tijd dat je nog droomde... van een bestaan als industrieel ontwerper... dat er beelden waren... die heel erg blijvend zijn... waarvan je zou kunnen zeggen... daar komt het eigenlijk uit voort. Een beeld van... Uh, nou, je had het net over die kleine paal met een parkiet... maar... Um, wat voor beelden had je in je jeugd die dusdanig indruk maakt dat je zegt, ja, daar, zou... daar ligt wel een basis? Nee, het is meer een soort van verwondering... waarmee je gewoon altijd op straat loopt of ro rondom je heen kijkt. Het is de blik van degene die altijd op een bepaalde afstand blijft... van wat er speelt. Dat is niet altijd leuk en het kan soms ook een hele cynische... en onaangename houding geven... Mm -hmm. Maar een bepaalde vorm van ironische blik, uh, ja, dat, is wel een, uh, dat heb ik wel getroffen als een waarde. Zo van, ja, oh ja, dat geeft je, net als dat humor dat kan zijn, dat geeft je een soort van schild. Dat geeft je een soort van mogelijkheid om op een andere manier er tegenaan te kijken. Die voor jou heel erg plausibel is, die voor jou heel erg verhelderend is ja. ook. Die, uh, die het niet juist zwaarder maakt, maar die het lichter maakt en die de relativiteit van dingen laat zien. Ja, dat is natuurlijk een groot goed. Ja, want dat is maar wat dat je, is je al is altijd geen doet. om traumatische jeugdherinnering nee. aan te geven. Waarin <laughs> Daar de was ik ook het niet is naar, is naar op zoek. Daar was ik niet naar op zoek. Maar ik ben wel benieuwd naar die jongen. Want dat is wel wat. Uh, die mensen ook zeggen, en van Vrij Nederland, en van, en van uh, uh, de Volkskrant, en ook Henk Wildschut, van je kan hem er zo goed bij hebben. Hij zei altijd voor uh, de relativering, uh, uh, voor de grap, uh, uh, bij de Volkskrant zeggen ze, ja, vergadering, dan hebben we hem er graag bij. Oh, dat zeggen ze alleen tegen jou dan. Maar, nooit tegen en, jou. Uh... Dit had jij nog nooit gehoord. Nee, nou, ik Daarom begrijp wel wat ze bedoelen. Shoppen. Ik begrijp wel wat ze bedoelen, ja. Uh, ja, dat, ja, God wat ja. Dat heb ik ja. Dat ik uh, graag een prettig gesprek voel, voer met mensen zonder daarin. Uh, uh, waarbij ik ook wel heel duidelijk aangeef wat ik zelf zie en wat me voor ogen staat. En, uh, maar waarbij ik. Uh, ook wel heb bedacht dat die uh, omgangsvorm, een soort van lichte omgangsvorm, dat die voor mij uh, het prettigste werkt. Dat is... Uh, ik vind het eigenlijk raar... Ik, bedoel, ik het is voor mij een vanzelfsprekendheid. Zo, je, zo doe je dat. Mm -hmm. um, dus ik, ik vind het ook heel raar om antwoord te geven op je vraag, omdat ik ineens moet bedenken van... Oh ja, dan moet ik naar mezelf gaan kijken. Dat is nou waar dat hele boek over <lacht> gaat. Dat, dat kun je dus zo slecht. Je kunt jezelf zo slecht zien. Dus dit, ja, nou ja, sommige beesten kunnen het dan die hebben dan ja. zelf reflectie schijnt. Maar maar, um, maar dat, dus dat vind is wel lastig dat je dat zegt. Je kunt jezelf zo slecht zien. Want je, het lijkt alsof je niet anders doet, toch? In die teken of, of, of sta je daar zelf helemaal niet tussen? Gaat het helemaal niet over jou, alleen maar over al die andere mensen? Het gaat al altijd over ja. mij, omdat ik er naar kijk. Ja. Maar dat betekent niet dat ik daar ook naar kijk. Hmm. Ik, ik, ik maak het. Dus dat, die toon zit er altijd in. Mijn manier van kijken zit erin. Maar het gaat over anderen. En ik kijk dus niet weer in die teken. Ja, nu wordt het allemaal heel. Ik kijk weer niet terug naar mezelf. Wat is een typische tekening? Kan je dat zelf beschrijven? Een typische tekening. Ja. Nou, daar zit een soort van uh, simpelheid in. Een droogheid in. een. Uh, um, een uh, een, ja, een, een. Nou ja, waar we het net over hadden. Een uh, licht pijnpunt. Ja. Ja. ja, en af en toe een kleur. Ja. ja. ja. Zwart-wit en dan af en toe een uh, kleur. Ja, zee. nou ja, ja functioneel, functioneel <lacht> kleurtje. Dus niet, niet, uh, niet te bont. Ik hou, ik hou sowieso wel van hele blonde tekeningen. Ja. Uh, en dan, ja, dan moet, uh, soms moet er een kleur bij. Als een soort van signaal: van hallo, hier, hier, hier, <lacht> hier, ben, ik, hier kijk, ben ik, kijk, ik, kijk ook ja. naar mij. <lacht> ja. En dan komt er iets bij, en dit boek zit uh, behoorlijk wat, behoorlijk wat kleur. Zo. Punt. <laughs> muziekje? <laughs> Aan ja, wie muziekje. meet jij je eigenlijk, Paul? Aan wie ik me meet? Ja. Jeetje. Je bedoelt, uh, bedoelt uh, wie ik verantwoording ja, afleg nee, voor mijn nee, werk? Nee, nee, zo zwaar bedoel ik het helemaal niet. Gewoon waar je aan denkt als je, uh, uh, als je die tekeningen maakt. Is er iemand uh, die je heel erg waardeert en die je toch altijd een beetje ja, in het... je achterhoofd hebt? Nee, van... niet meer. Nee, dat was maar... wel in het begin. Ik, bedoel, ik, ik heb ontzettend veel gezien en geleerd van Sol Steinberg, Amerikaanse tekenaar. Die Veel bij de New, de New Yorker, Yorker voor de New Yorker ja. gewerkt heeft en prachtige dingen gemaakt heeft. En heel mooi kon omgaan met de abstractie van het leven. Dus een vijf tekenen En daar gaat een deurtje open. En er zitten twee, nou, ik geloof nee, drie appels en twee peren. Ja, ja. Dus dat zijn van die vondsten, vind ik, ja, dat vind ik fantastisch. Dat kun je ook in geen ander medium weergeven. Nou dus ja, hoe heb je hem bijvoorbeeld leren kennen? Was het, het, het op de academie? Ja, of was een het al... docent die uh, hm. maakte mij opmerkzaam op zijn werk. Um, fantastisch. En nou ja, ik bedoel, zijn, er zijn ongetwijfeld uh, meerdere mensen aan te wijzen. Die hebben bijgedragen aan. Maar ja, op een gegeven moment, wat ik me altijd heel erg heb voorgenomen... is dat ik kom natuurlijk uit een periode waarin er ook heel erg gelet werd op originaliteit. Je moest origineel zijn. Mm -hmm. Dat is natuurlijk totaal overschat. Dat slaat nergens meer op. Dus in deze eeuw gaan we daar heel anders over nadenken. Maar, maar in de 20 twintigste eeuw was originaliteit was echt een keyword. Uh, dus ik ben er ook altijd wel heel erg bezig geweest. Van ik denk, ik kan me pas vrij voelen als ik een eigen stijl, als ik een eigen stijl heb. Want er is niks vervelender dan te denken van. ja, het moet daarheen, maar het lijkt er nog niet op. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus je moet daarin een eigen vorm zien te bemachtigen. En die heb je meer dan gevonden, toch? Dat, dat is me gelukt, ja. Sinds wanneer weet je dat? Dat lijkt me toch een hele prettige vaststelling. dat je dat op een gegeven moment. Nee, daar weet. kan je helemaal geen datum voor aanwijzen. Dat is gegroeid door heel veel te doen. En daar kun je dan heel tevreden over zijn? Soms, want nog steeds binnen die vorm kan het lukken of kan het mislukken. Wat en zou... uh, maar ik ben, niet ik ben niet ontevreden over hoe die ontwikkeling is gegaan. Het is niet zo dat ik het idee heb dat ik jarenlang heb stilgestaan. Of, hè. Bedoel, het is niet zo'n enorme productie die ik maak. Maar ik ben er wel ontzettend druk mee, maar... <lacht> Weer de relativering. Man, ja. je hangt van relativeren. Ja, aan dat, is, ja dat is ook ja. flauw natuurlijk. Maar... Wanneer komt die overzichtsentoonstelling er? Een tentoonstelling? Ja. Nou, ik vind, ik vind een boek eigenlijk de perfecte expositie Wanneer? Dat boek, is de tentoonstelling? Vind ik, dat vind ik voor mijn werk het beste. Ik, ja? Vind, ja, ik heb altijd een beetje... Uh, nu... Ga ik ook een paar uh, dingen ophangen uh, bij de uitgeverij omdat we de presentatie hebben. Ja. Ik, dan moet ik de wel harmonie. even over een over een de harmonie, ja. uh, Moet ik wel even over een drempel heen om te denken van oh dat kan aan de wand. Uh, en, en jarenlang waren ook mijn vaste curatoren waren mensen die in het bezit waren van een toilet. Die stuurden mij dan mailtjes van mag ik dat ding van jou hebben als print? Want ik vind dat zo leuk op het toilet. Dus dat was mijn <lacht> galerieruimte. En, uh, dus ik zie het zelf niet zo. En ik zie het ook niet. Uh, sommige dingen zijn wel autonoom. Maar om ze dan aan de muur te hangen. Dat vind ik nog weer wat anders. Maar er zijn wel een aantal dingen. Waarvan ik denk van. Oh ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik heb het nooit zo serieus genomen. Als een uh, presentatievorm. Ik heb het natuurlijk wel gedaan. Ik heb ook een tentoonstelling ingericht. Ja. Met Werk, voornamelijk van anderen. Maar ook daarin zit dus de relativering. Want waarom? Uh, ik vind dat trouwens sowieso. Je hebt ook geen verzamelaars van illustraties, toch? Of ja, die zijn er misschien uh, tekenaar, wel. Dus voor tekenaar, tekenaar, wel wat... Er zijn wel verzamelaars die tekeningen verzamelen, maar dan autonome uh, tekenaars. Jij zit wel in een collectie. Nee, ik neem aan van niet. Nee. Nee, nee. ik bedoel, ik toch, werk ik wil, voor, ja, voor tijdschriften ook. Ja, maar ja, dat het, is... het zou... Ik bedoel, er zitten toch... Uh... Ja, maar zo kijk ik, ik er zelf niet aan. Er zal iemand naar mij toe moeten stappen... en die zou moeten zeggen van... Oh ja, ik wil dat graag uh, hebben of ik wil het graag onderbrengen. En dan vind ik dat altijd geweldig. Dat uh -huh. altijd heel leuk. Maar ik verbaas me er eigenlijk ook wel een beetje over. Ja, ik weet niet wat toegepast dat is. Toegepast werk, dat Ongepast? is wat jij... Ja, toegepast, ja. ja. Het is toegepast, ja. Dat daarom is wat staat de illustratie natuurlijk op een ander niveau... dan abstracte kunst. Hè. Dat is... Uh, mij iets te laag op de ladder, eigenlijk. In aanzien, bedoel, ik, heb, ik vind niet dat ik uh, te klagen heb over erkenning of zo, maar illustratie als zodanig dat ja. Het is autonome kunst en een heleboel kunstvormen daaromheen. En het is fotografie, gigantische opmars gemaakt laatste jaar. Uh, illustratie, uh, omdat het natuurlijk altijd dienstbaar is. Of to, zo wordt het gezien. Mm -hmm. Ik pleit heel erg voor een soort van autonoom gebruik van die illustratie. Mm -hmm. Maar um, het is natuurlijk wel altijd zo dat het een dienende vorm kent. Het is de tekst, daar komt het beeld bij. En dan is de vraag, dat past dus blijkbaar heel erg bij jou. Ja. Dat is ook wel jouw karakter. Ons <lacht> Hebben we toch die tekening nog weer. Nee, maar valt dat samen? Denk het. Ik doe graag mensen een plezier. <lacht> nou ja, ik vind dat prettig. Dan wordt mij iets aangereikt en daar kan ik iets mee. Maar ik bedoel, ik ontzeg mezelf daarin niet zoveel. Bedoel, uh -huh. Ik geloof niet dat ik erg rekening hou. Ik doe echt wel steeds jij... meer uh -huh. waar ik zelf zin in heb en wat ik wil brengen. Dat is, uh... Maar ik vind het wel heel mooi om dat vast te stellen. Niet alleen maar uh, dat dienstbare... en uh, uh, mensen een plezier willen doen... maar ook in uh, nou ja, wat wij dus horen... dat, dat uh, ze het zo prettig vinden om jou erbij te hebben... juist vanwege de relativering, uh, uh, de grap, uh, de humor... dat dat allemaal zo klopt met wie jij, be wie jij bent en wat jouw werk is. Ja, ze maken mij natuurlijk thuis niet mee, hè? Nee, ik bedoel, het is, het is natuurlijk ook. Um, het past heel erg bij me. Zo heb ik dat eigenlijk mijn hele leven gehad. Mm -hmm. Ook veel op mezelf geweest uh, daarin. Dus een eigen wereld creëren. Dat hoort er misschien ook allemaal een beetje bij. Mm -hmm. um, en, uh, en zo treed je dan de buitenwachtig tegemoet. Uh, ja, iedereen vindt daar toch gewoon zijn eigen vorm in. En bij mij is dat een, een, een, soms een relativering of een. Ja, ik, ja, laten we het maar niet... Uh... Al te zeer bespreken. Nee. Goed. Nou, dan uh, ben ik nu heel benieuwd naar die tegel. Is het al zover? Ja, hebt... het is al zover, Paul fase. Mm. En we verwachten nou, veel uh, van jou dan, als het om die tegel nou, gaat. Dat, dat, dat je begrijp je zeker wel. Want uh, uh. ik dacht, ik, ik los dat tegelprobleem op... <laughs> ja? door vanochtend te vragen aan de ontbijttafel aan mijn kinderen... van jongens, is er nog iets wat ik vanavond namens jullie de eter in kan schallen? En toen zei uh, mijn jongste zoon van zes... die zei... Ja, Paul heeft een dikkere kont dan ik. Dus uh, het, is, uh, het gaat niet over het onderwerp. Nee. Het is buitengewoon kinderachtig van hem. Uh, maar het is wel de waarheid. Dus ik ga het op die tegel zetten. Met een tekening? Ja, dat was ik bang voor. Ik van die kont, die wil ik dan wel eens zien. Ja. Goed, um, zo dadelijk op deze zende kan een ieder luisteren naar twee dingen. Deze week een juridische week bij twee dingen. Vandaag uh, praat Margreet Rijntjes met Jack Koorstra. Hij is 83 jaar en ruim 43 jaar was hij een roemrucht rechtbankverslaggever in Jawel Friesland. Hij spoorde 100 Nederlandse naties op en is nu bezig met een serie boeken over repressaijes in de Tweede Wereldoorlog. Een gesprek over recht en onrecht, zo dadelijk bij twee dingen met Margreet Rijntjes. En dan lees ik nu, goed handschrift, Paul Fase. Paul heeft een ja, nee, dikkere kan kont kan dan kan ik. Al dus Jelmer Fase. Zijn naam is nu ook gevallen. En hou de Billen er nog even bij. Paul? Nee, want dat is die, hebben die we lees wel verdiend. Ja, die lees je al. Nou, ik zal mijn billen exact nadeten. Dankjewel, Paul. Fase. En het boek heet. Dieren zonder wolken. Dit was aflevering 2703. Morgen spreken wij met schrijver Arthur Sapin over zijn nieuwe roman. De man van je leven. Tot dan. Radio 1. Ten stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Europees Voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. En daar prachtig zegt, wat een goal. Jongen, Ajax, A.C. Milan. de bal bij de tweede paal. Meusland, Dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. De Champions League zometeen in langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vorken, schakelgroepen, remmen, zadels, pedalen en ook testparcours, workshops en clinics. Volg je sportieve hart. Bezoek BikeMotion, de beurs met alles voor de sportieve fietser. 11, 12, 13 oktober, jaarbeurs Utrecht. BikeMotion, Benelux.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl.